12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Spanje herdenkt de slachtoffers van de aardbeving. Discussie over toekomstige titel van Maxima, koningin of prinses. En Nederlandse economie groeit harder dan verwacht. Met dank aan Duitsland. Zon- en stapelwolken wisselen elkaar vandaag af. In het binnenland kan ook wat regen vallen. Aan zee blijft het droog. 14 graden wordt het langs de kust, 18 graden in het oosten. Morgen opnieuw buien, die trekken van west naar oost. Temperatuur weer zo'n 16 graden. Daag dagen daarna blijft het wisselvallig. Spanje, daar is het een dag van nationale rouw. De slachtoffers van de aardbeving van woensdagavond in Lorca... die worden op dit moment herdacht. El señor es mi y mi salvación. Ja, correspondent Rob Zaalberg in Madrid. Rob, uh, muziek horen we. Hoe ziet die herdenking er verder uit? Ja, die herdenking is nog op in volle gang. Het geluid dat je hoort is echt van tien minuten geleden. Uh, we zien een enorme uh, hal, een herdenkingshal... waar uh, vier kisten staan opgesteld. Niet negen, want er zijn negen doden, maar er staan maar vier kisten. Er zit het prinselijk paar, zit daar, daar zit premier Zapatero... En ja, het verloopt allemaal heel emotioneel, kan je, kan je zeggen. Die herdenkingsdienst, er is natuurlijk veel te weinig plek daar in die zaal... die daar in Lorca voor is ingericht. En het werd vooral emotioneel toen de bischop van Cartagena... die de dienst leidt, de namen van de doden, oplas. Oremos, pues, al Señor. Durante esta celebración por Emilia, Rafael... por el niño Raúl, Juana, Domingo... Pedro José, Juan... ...Maria Dolores, Antonia, en voor de kinderen die nog niet hadden nascido... in het vijf van hun madres. Ja, het wordt vooral emotioneel als de bischop dan even reert aan de twee uh, kinderen... ...die nog in de buiken van de zwangere vrouwen zaten, die nog niet geboren waren... ...maar die dus ook om het leven zijn natuurlijk gekomen ja. bij de verschrikkelijke ramp. Ja. Ook het, het, het verhaal van een, een, een moeder die bovenop haar twee kinderen is gaan liggen... zelf is overleden, Ja, dat is het verhaal wat vandaag uh, de ronde doet in heel Spanje. Een vrouw die inderdaad haar twee kinderen zo heeft gered... door op te gaan liggen, waardoor zij niet uh, om het leven zouden komen. Maar ze heeft het zelf niet gered. Dat is het verhaal wat op dit moment ja, echt uh, in alle kranten staat. Het verhaal dat iedereen vertelt. Ja. ja. De regering heeft hulp uh, aangemoord, ja. maatregelen. Wat zijn het voor maatregelen? Ja, in totaal wordt er uh, in eerste instantie nu 36 miljoen euro vrijgemaakt. Het betekent voor families, het betekent voor slachtoffers... dat er zo'n 18.000 euro ter beschikking komt. Hè. Dus per gezin, per persoon die zich slachtoffer van de ramp kan noemen. Er gaat hulp naar bedrijven, naar winkels die niet open kunnen gaan. Er komt hulp voor het huren van tijdelijke woningen... voor mensen die niet meer terug kunnen, terug kunnen keren naar hun huizen. Er komt een extra uitkering van pensioenen. Nou, het zijn allemaal maatregelen om de boel weer een beetje vlot te trekken... daar in dat rampgebied. Ja, want, want hoe is het daar nu? 15.000 mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, hoe is het ermee? Ja, het is een, het is een spookstad geworden, kan je zeggen, Lorca. Er zijn natuurlijk een hele grote gedeelten van de stad zijn afgesloten. Heel veel uh, gebouwen hebben inmiddels een rode cirkel... bij de voordeur uh, gespoten gekregen. En dat betekent dat die huizen niet meer betreden kunnen worden. En dat zijn dus huizen die gesloopt moeten gaan worden... Het is een spookstad geworden. Ik denk dat dat het het best beschrijft. De leegte en het drama daar. Uh, een tentenkamp uh, wordt er in ieder geval nu permanent opgezet... waar 3.500 mensen kunnen overnachten. valt nog uit te breiden naar uh, nog een keer anderhalfduizend erbij. Ja. Maar ik kan wel raden, het is, het is sowieso een gebied waar het altijd moeizaam is geweest... waar een werkloosheid is van bijna 26 procent... waar mensen toch al weinig, uh, weinig hadden. Het is alleen maar erger geworden natuurlijk. Een dag van nationale rouw, dat geldt ook voor morgen nog, Rob, hè? Ja, er zijn twee dagen van Nationale rouw afgekondigd. Je kan eindigen misschien met een klein lichtpuntje... want terwijl we het verhaal vertellen van die ene vrouw die overlijdt, terwijl ze haar twee kinderen proberen te redden... hier ook het bericht in de kranten van de eerste baby die al geboren is in Lorca... terwijl de aarde daar nog trilde. Rob Soutberg in Madrid was dat. Projectontwikkelaar Chip Sol heeft bij de NMA een klacht ingediend tegen Schiphol. De luchthaven zou zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik... in de ontwikkeling van vastgoed... ...rond die luchthaven. Henk Don, waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMA. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Don, een, een klacht die is binnengekomen van Chipshol. Uh, gaat u die in behandeling nemen? Ja, we hebben die klacht inderdaad ontvangen vanochtend. Dat is een, een brief van 22 bladzijden plus bijlage. Dus we gaan het eerst zorgvuldig bestuderen. Kijken of die aan de formele eisen van een klacht voldoet. Dus kijken of er extra informatie nodig is om dat te kunnen behandelen. We ja. moeten ook kijken of de, of de zaak zodanig belangrijk is... ...dat we ook daar inderdaad capaciteit voor vrijmaken. Ja. Ja, waar hangt dat vanaf? Wat zijn zo de zaken die meespelen? De criteria waar we dan naar kijken is het economisch belang van de zaak... het consumentenbelang van de zaak, de ernst van een eventuele overtreding... en of we daar doelmatig en doeltreffend tegen zouden kunnen optreden. Ja, dus of, of die in behandeling wordt genomen, daar kunt u niet op vooruit lopen? Nee, daar kan u niet op vooruit lopen, maar nee. we moeten dat eerst zorgvuldig gaan bekijken. Ja, nou, nou heeft vorig jaar de NMA Schiphol onderzocht... Uh, maar vastgoed, waar de klacht van chipsol over gaat, is daar toen niet bij betrokken, hè? Dat klopt. Waarom is dat niet gedaan? Uh, we, we, ik, ik wijs allereerst terug naar 2006, uh, toen bij de wet luchtvaart... waar het gaat om de regulering uh, van Schiphol uh, is beoordeeld ook door het beleid... dat het niet nodig was om uh, voor deze activiteiten specifieke regulering... Af te spreken dat de regels van de mededingingswet, zoals die voor iedereen gelden, hier toereikend zouden zijn om op het terrein van vastgoed eventueel te kunnen optreden als de aanleiding toe zou zijn. Uh, de, de, het onderzoek van vorig jaar was ook in het kader van de evaluatie van de luchtvaartwet. En in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, die daar opdrachtgever voor dat onderzoek was, is ook een afbakening gemaakt van we kijken nu naar de luchtvaartactiviteiten en de activiteiten daar direct mee verbonden. Omdat de vraag ook is, is die regulering nog adequaat? Moet daar eventueel iets in aangepast worden? Op het eerste gezicht uh, lijkt er niet sprake van een noodzaak tot regulering van die vastgoedkant. En voor zover, daar iets, uh, voor zover optreden daar nodig zou zijn, uh, kan dat met de mededingswet. Hm. Nou heeft Chipsol uh, die klacht niet eerder ingediend, uh, want ze hadden uh, geen vertrouwen in, in meneer Kalpfleisch. Wat vindt u daarvan? Ja, dat, uh, wat voor reden mensen hebben om wat of niet klachten in te dienen, kan ik verder niet beoordelen. Wij hm. uh, nemen iedere klacht die hier wordt ingediend serieus. Dus we kijken daar zorgvuldig naar en dat past zo en dat blijft zo. Ja, maar ze, ze, ze vertrouwen meneer Kalpfleisch natuurlijk niet. Uh, daarom hebben ze gezegd, uh, we wachten even tot hij tot weg is. Ja, ik vind dat een merkwaardige lering. Als je een klacht hebt, kun je die indienen bij de instantie die daarvoor gaat. En dan kun je, als, die, als die vervolgens werk niet goed doet, kun je daarop ingaan. Ja. Dat lijkt me de, net de procedure. Het is niet persoonlijk, bedoeld, bedoelt u? Je moet het niet persoonlijk doen? Nee, dat lijkt nee. me niet verstandig. Nee. Uh, maar goed, ik laat het verder aan de heer Poot hoe ze uh, daarmee om willen gaan. Ze okay. hebben nu een klacht ingediend. We gaan daar zorgvuldig naar kijken. Als ze eerder een klacht hadden ingediend, hadden we daar zorgvuldig naar gekeken. Goed. Ik dank u wel. Henk Don, waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMA. Graag gedaan. Goedemiddag. Mag ze uh, zich nu wel of niet koningin gaan noemen, prinses Maxima? Volgens de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Partij voor de Dieren... is het niet meer van deze tijd dat de vrouw van de koning automatisch koningin wordt. Maar de meerderheid van de Kamer is het daar niet mee eens. Michiel Zonnevielen, voorzitter van de Bond van Oranje Verenigingen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, wat een discussie. Wat vindt u ervan? Ja, wat een discussie. Ik vind uh, de vraag of iets wel of niet bij de tijd is... Uh... Zeker als het gaat om het koningschap, uh, altijd een hele typische. De Tweede Kamer is van de staten-generaal. Ja, dat stamt ook al uit de tijd van Karel de Vijfde. Ja. Wat is van deze tijd? Ja, maar tradities om... zijn per definitie niet van deze tijd, hè? Daarom, en het ontneemt ook weer een beetje glans aan het koningschap. En ik begrijp dat dat langzamerhand een beetje bonton ook in de Tweede Kamer aan het worden is. Ik vind het heel logisch dat uh, de vrouw van het staatshoofd van de koning, koningin is. Maar ja. Als de, de, de koning een vrouw is, dan is het andersom en ja. dan doen we het niet. Meneer Zonneville? Ja. Dat vindt de Kamer ook, hè? die legt zich te neer. Die zegt van nee hoor, dit moet zo gewoon blijven. Um, nou, ik vind ook uh, dat het zo moet blijven. Ik ben erg blij dat we straks uh, op enig moment koningin Maxima krijgen. En um, uh, dan wordt het in de toekomst weer koningin Amalia... En de prins der Nederlanden. En ik vind dat een hele goede situatie. Ik vind het een mooie traditie. En het is ook een stukje verbondenheid met het verleden. En het alsjeblieft uh, zo laten. Oké. Okay. Nou, daar laten we het bij. Ik dank u wel voor uw reactie. Ja hoor, Meneer Zonneville, voorzitter van de Bond van Oranje Verenigingen. was dat? Dit is het NOS Journaal. Met Dorald Megens. Daklozen in Utrecht, die uit andere delen van het land komen... die mogen vanaf deze zomer geen gebruik meer maken... van de speciale voorzieningen voor die groep. In Utrecht zijn veel voorzieningen voor daklozen. Het heeft een grote aantrekkingskracht. Maar daardoor raakt het geld voor de daklozen sneller op. Met als gevolg dat de mensen die dakloos zijn in de regio Utrecht zelf... Eh, minder goed geholpen kunnen worden. Vanaf deze zomer worden daklozen gecontroleerd in Utrecht... en eventueel teruggestuurd naar hun eigen regio. En De gemeente Utrecht hoopt dat andere steden het voorbeeld gaan volgen. De Nederlandse economie groeide vergeleken met een jaar geleden met 3,2 procent. Dat is het hoogste percentage dat in de afgelopen drie jaar werd opgetekend. Belangrijkste redenen, sterke groei in Duitsland. En door het rustige winterweer kon er flink doorgebouwd worden. De bouw ging het ook goed. Hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Michiel Vergeer. We zien dus dat de groei niet alleen gedragen wordt door het exportgroei, maar ook doordat er veel meer in de bouw geïnvesteerd is. Vooral in woningen, bedrijfsgebouwen en weg- en waterbouwkundige werken. Daar is zo'n 12% meer in geïnvesteerd. Dat is wel sterk begunstigd door het goede bouw weer in het, de eerste maanden van 2011. Hebben we het dieptepunt in de bouw nu achter de rug? blijft altijd heel lastig om te voorspellen, maar mijn indruk is dat we nu een soort bodem bereikt hebben en van daaruit enig herstel zichtbaar wordt. We zagen het bijvoorbeeld al in de nieuwe opdracht van de architecten, een klein plus vanuit een laag niveau. En daarnaast zien we ook dat er meer gedaan wordt bij kleine werken. Daarvoor geldt tijdelijk een regeling waarbij in plaats van 19% BTW maar 6% BTW betaald moet worden. En die regeling loopt tot 1 juli en dat werkt eh, toch als een soort zweepslag voor de bouwproductie. Tot nu toe was de motor van het herstel eigenlijk de export. Groeit ook nog wel een beetje, maar niet zo sterk meer. We zien dus dat de vaart uit de exportgroei is. En die vaart is er vooral uit als het gaat om de wederuitvoer. Dat in de afgelopen kwartalen was daar sprake van een spectaculaire groei... van meer dan 10% op jaarbasis. Dat is nu in het eerste kwartaal veel minder het geval geweest. Daar wordt zichtbaar dat op wereldschaal de wereldhandel wel blijft groeien... maar het tempo is minder dan in het eerste hersteljaar 2010... Kijken we dan naar de uitvoer van Nederlands product... en die is veel belangrijker voor de Nederlandse economie dan de wederuitvoer... dan zien we dat onze industrie flink meer exporteert... en dat daar nauwelijks sprake is van een groeivertraging... zodat ook de uitvoer van het Nederlands product... echt een pijler is en blijft onder het economisch herstel. Waar het ook wat minder goed mee gaat, is de groei van het aantal banen. We valt op in de cijfers van vandaag dat er wel meer banen zijn dan een jaar geleden. Maar de groei kwartaal op kwartaal eh, afwezig is, zelfs een heel klein dalingje. We hebben naar de cijfers gekeken en zien dus dat er ook minder mensen eh, zich melden op de arbeidsmarkt. Met name jongeren, daarvan zien we een soort structurele trend. Dat ze langer op school blijven en later op de arbeidsmarkt komen. En dat er dus ook minder banen naar deze groepen hoeven te gaan. Ajax praat binnenkort met keeper Maarten Stekelenburg over zijn toekomst bij de Amsterdamse club. Ajax wil Stekelenburg graag langer vastleggen om te voorkomen dat hij volgend jaar transfervrij vertrekt. Keeper zelf staat open voor een Europees avontuur. Stekelenburg wordt bij Manchester United bijvoorbeeld genoemd als opvolger van Van der Sar. En Van der Saar bekijkt de mogelijke kampioenswedstrijd van Manchester United tegen Blackburn Rovers waarschijnlijk vanaf de tribune. Manager Ferguson wil de 40-jarige doelman rust geven. Eind deze maand staat Manchester United in de finale van de Champions League tegen Barcelona. U wellicht bekend. Van der Saar hoopt dan de kroon op zijn carrière te kunnen zetten. We hebben verkeersinformatie. Wijnand Swaan. goedemiddag. Goedemiddag. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Het staat daardoor vast tussen Kootwijk en de Afrit Hoenderloo over 4 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidsendam 4 door een kapotte vrachtwagen is daar de rechterrijstrook rijstrook dicht. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Den Dolder, 3 kilometer. Spanje heeft de slachtoffers van de aardbeving herdacht tijdens een emotionele dienst. Negen mensen kwamen om het leven bij die aardbeving woensdag in Lorca. De Nederlandse mededingingsautoriteit beraadt zich over de klacht die projectontwikkelaar Chipsol heeft ingediend tegen de luchthaven Schiphol. En de Bond van Oranje Verenigingen vindt dat Maxima gewoon de titel van koningin moet krijgen. PvdA GroenLinks en Partij voor de Dieren vinden het niet meer van deze tijd... dat de vrouw van de koning automatisch koningin wordt. <middels> Bijna 14 over 12, dat was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, de NCV en lunch. Ademhalen lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet altijd. Bent u regelmatig benauwd? Hoest u veel?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 Goedendag, daar ben ik weer. De bedrijven- en gezondheidsconsultant van CZ. Heeft u onlangs nog aan uw medewerkers gevraagd... in hoeverre u zich mag bemoeien met hun vitaliteit? Waarschijnlijk niet. Daarom hebben wij dat voor u gedaan. Opvallend, 25% vindt dat rokers minder beloond mogen worden. Ja, dat zullen wel niet rokers zijn. Benieuwd naar het hele vitaliteitsrapport van uw bedrijf en wat CZ kan doen? Ga dan naar cz.nl slash vitaliteitsrapport.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de hele week gaat het al over de problemen bij de hogeschool in Holland. De grote baas Doek Luterte, hebben we veelvuldig voorbij zien komen, ouders, studenten. Maar zometeen een reactie van een van de leraren. In het mediaforum WNL-presentatrice Petra Grijze en oud-journalist... nee, niet oud-journalist, dat is hier nog steeds journalist schrijver... presentator Arnie Randas. Vanavond is de laatste uitzending van Pauw en Witteman. Maandag nemen Knevel en Van der Brink de plek op de late avond van Nederland 1 weer in. Er is een goede collegialiteit tussen beide duo's. Toch worden over en weer ook wel eens speldenprikken uitgedeeld. Het werd helemaal een wedstrijdje verplassen toen toen Knevelen van der Brink aanschoven aan de tafel bij Pauw en Witteman. Ja, jullie zijn dus buraanriders, dus jullie deugen. Wij zeggen niet dat we het zelf zijn, het programma heet zelf. Maar, maar wat is deugen? Wacht even, laat laat nou, Thijs nog even zijn woord, nou thuis, vroeg, Nou, nou eens even je mond. Als je dingen goed doet, dan deug je. Jullie ja. hebben een mol op onze redactie, want dit zijn vier voorbeelden die we op de redactie besproken hebben. Zo voor de hand Deze is misschien vier. de formule. Zou ook. Uh... <laughs> En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De te kloppen score is 91. En de laatste kandidaat in de Nationale Nieuwsquiz is André Eegdeman. En die komt uit Alblasserdam. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, ze moeten het stokje weer overgeven. Pauw en Witteman maken na vanavond plaats voor Knevel en Van der Brink. Die vanavond de late avond van Nederland 1 gaan bevolken. Dat doen ze vanaf maandag trouwens. Zoals we net hoorden zijn ze dikke vrienden. We hebben Jeroen Pauw en Paul Witteman even aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Paul, um, kijk je uit naar het zomerreces? Nee, niet echt. Uh, ik vind dat we veel te lang weg zijn, namelijk vier maanden. En uh, voor iemand die een beetje verslaafd is aan het nieuws en aan het denken over hoe je daar iets mee kan doen, is dat wel een uh, merkwaardig vacuüm dat gaat optreden. Ja, Jeroen, is het ook niet wat vroeg voor een zomerstop? Ja, dat is het ook. Maar um, uh, ja, het, dat is, het is te vroeg voor een zomerstop. Maar het is natuurlijk niet een zomerstop voor de kijker. Want, want op datzelfde tijdstip gaat een programma door... dat zich ongeveer richt uh, op dezelfde kwesties als uh, de warmte van de dag... en het gesprek van de week. Maar uh, voor ons is het wel wat vroeg, ja. ja. Paul, kijken jullie terug op een goed seizoen? Een wisselvallig seizoen. Het begon heel erg sterk. Uh, en toen, na de kerst, uh, trob een soort merkwaardige... ...een stap terug in, die we wel weer fors bestreden hebben... A, aan de laatste anderhalve maand was het weer vrij sterk. Ja, maar waar, ja, zat, allemaal... waar zat hem dat in? Ja, als we dat wisten. Het zit er natuurlijk in het feit dat je op een gegeven moment uh, denkt... ...als we zo werken, dan blijft het goed. En dat is nou precies zoals je niet moet denken. Je moet dus zorgen dat je steeds denkt, ik ga vernieuwen, ook al loopt het goed. Jeroen, wat was voor jou het hoogtepunt? Ik was wel bang dat je dat zou vragen. <laughs> maar je mag ook het dieptepunt kiezen. Vraag het hoofdpunt op Paul. Um, nou, ja goed. Nou, laat ik zo zeggen. Ik, uh, wij hebben, zoals Paul eigenlijk net zei... Uh, um, dat, uh, zo, vo zo voel ik het ook. We hebben een periode gehad... die, die we net een paar weken weer een beetje zijn uitgekomen... Uh, daarvoor waarin het... Uh, kijk... Wij hebben de opdracht voor onszelf om het dagelijkse nieuws goed te volgen. En als het dagelijkse nieuws plaatsvindt zonder dat je daar goede stemmen bij kunt krijgen... goede mensen die daar met betrokkenheid over kunnen praten... dan val je nog wel eens terug in usual suspects die op zich heel goed zijn... maar er wel steeds weer zitten. En we hebben zo'n periode gehad dat, uh, dat er grappende wijze werd gezegd, uh, um, heet het programma eigenlijk niet gewoon Paul Bitterman uh, en Tris uh, uh, Of Chris Klep. Heel goede gasten waar we uh, elke keer weer blij mee waren. Maar uh, daardoor ontstond er wel een soort gevoel van, daar gaan we, weer. Ja. we hebben weer. We zitten weer in die, diezelfde cirkel van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. En we komen eruit terwijl we er wel wat mee moeten doen. En was het buikdansen van Monique Samuel nou een hoogte of een dieptepunt? Nou, dat, dat ligt misschien aan de appreciatie die je er zelf voor hebt... maar op, op dat moment was het voor haar zo dat zij had gezegd dat ga ik doen als het voor die tijd uh, uh, Hosni Mubarak weg is. En ik geloof dat ik het eerder als een hoogte dan een dieptepunt zou beschouwen. Dus. Ja, ja. Uh, de Egypte-deskundige, die uh, vaak bij jullie aan tafel zat ook inderdaad. Uh, Paul, nog even, um, uh, want natuurlijk, er is ook altijd kritiek... en dat is als je je uh, nek boven het maaiveld uitsteekt, dan is dat, is dat sowieso. Uh, er zijn mensen die zeggen, nou, ja, de formule is nu wel een beetje uitgewerkt. Um, jouw goede vriend Jan Tromp, die zit hier geregeld in ons mediaforum... en zij laatst, toen we met hem spraken over... dat ging toen over jouw contractverlengen bij de VARA, zei hij het volgende... Nee, dat althans, ja, daar gaat hij zelf over. Ja. En trouwens, uh, Jeroen gaan erover en de Vara uh, gaan erover. Maar het zou me buitengewoon uh, verbazen. Uh, komend seizoen uh, gaan ze nog door. Maar zo'n programma heeft uit zichzelf een zekere omlooptijd. Uh, en dan wordt het weer tijd voor iets nieuws. Ja, eigenlijk zei hij tussen de regels door uh, Paul Wittemann gaat het nog een jaar doen. Uh, nou, dat, als hij dat zou gesuggereerd hebben... dan heeft hij de informatie die ik hem in vriendschap heb geleverd... toch verkeerd geïnterpreteerd. Want uh, we gaan het in elk geval nog een jaar doen, dat staat vast. En vermoedelijk nog langer, maar dat hangt af van allerlei andere factoren. Maar uh, ik ben in alle opzichten eerlijk als ik zeg dat we dat nog niet weten. Ja. Maar dat het waarschijnlijker is dat we langer doorgaan... dan dat we nog na een jaar al gaan dat we stoppen. Maar, maar jij zou het in ieder geval best nog wel langer door willen laten gaan dan een jaar? Ja, absoluut. Ja. Uh, Jeroen, uh, nu dus Knevelen van de Brink vanaf maandag. Uh, betekent dat elke dag voor de buis, s'avonds? Nou, voor heel veel mensen zeker wel. Ja. Heel voor jou. Uh, <laughs> ja, ik, nou, ik, ga, ik ga eerst naar Haiti uh, voor, uh, voor, voor het programma voor de NOS. Om te kijken wat er is gebeurd. Dus ik ben even weg. Maar ik, uh, uh, ik zal zeker uh, als ik in de gelegenheid ben. Hoewel ik niet zo'n televisiekijker ben, maar wel van het nieuws houd. Dus dan kom je vanzelf s'avonds toch uh, uh, ook bij dat programma uit. Ja. Ja. Um, ik wens jullie een goed zomerreces. En we kijken uit naar het najaar, hoor. Dank je wel. Goed zo. Dag. En een Bedankt goede dag. uitzending vanavond. De laatste voorlopig voor dit seizoen. Jeroen Pauw en Paul Witteman waren dat. Uh, onze RCV collegas van Radio 2 die maken zich op voor een busreis naar Brabant. Knooppunt Kranenborg bestaat namelijk tien jaar. En daarom wordt in Veldhoven, waar presentator Bert Kranenborg vandaan komt... vanmiddag een heus Knooppunt Kranenborg geopend. Er is vandaag nog een jubileum, maar dan minder vrolijk. De Franse journalisten Stéphanie Taponier en Hervé Ghesquière en drie Afghaanse collega's die zitten precies 500 dagen vast in Afghanistan. Ze werden op 29 december 2009 ontvoerd... toen ze ten noordoosten van Kabul aan het werk waren. Frankrijk probeert ze vrij te krijgen door de druk op te voeren... maar vooralsnog dus zonder succes. 91, 93 en 95 zijn ze. De deelnemers aan een Lingo-aflevering met alleen maar 90-plussers. Bij hoge uitzondering mogen de kandidaten op een stoel zitten... want de hele opnametijd staan, dat was iets te veel gevraagd. En bijna was die niet uitgereikt, De nipkofschijf voor beste Nederlandse tv-programma. Volgens de tv-kritici althans. De organisatie zoekt ieder jaar sponsors voor de feestelijke uitreiking. Maar dat was dit jaar niet gelukt. Maar toen bleek dat de wereld draait door de prestigieuze prijs in de wacht had gesleept... besloot de oud-eindredacteur van dat programma en intussen is die zelfstandig producent... Eva van der Horst de kosten voor de festiviteit op zich te nemen. Voor volgend jaar zijn er al wel sponsors binnen. Zondagmiddag is het zover. Twente wordt kampioen. Of Ajax. Nederland zal aan de buis gekluisterd zitten, in ieder geval om 7 uur voor de samenvatting. Maar niet alleen wordt de finale van de voetbalcompetitie via tv gevolgd. Uit onderzoek in opdracht van de NOS blijkt dat maar liefst 30% van de Nederlanders van plan is om de wedstrijd via de radio te volgen. Aan de telefoon is Twan van Peperstraten, die zondagmiddag samen met Tom van het Hek langs de lijn presenteert. Twan, goedemiddag. Goedemiddag. Is dat voor jullie ook extra spanning eigenlijk, of is het een zondag als alle zondagen? Nee, er is wel... Zondag. Het is niet zo zondag als vier jaar geleden. toen, uh, toen de spanning op drie verschillende velden plaatsvond. en dat je van het ene naar het andere veld ging. Maar nu gebeurt het eigenlijk op, uh, op één veld. bij één wedstrijd daar moet de kampioen gaan vallen. En uh, ja, dit, dit is voor iedereen. en dus ook voor ons een hele bijzondere zondagmiddag. Ja. Die vergelijking inderdaad met uh, 2006, 2007 wordt wel gemaakt. alleen uh, toen was het eigenlijk nog spannender eigenlijk. Hè? Ja, toen was het eigenlijk in ieder geval nog spannender. dat er drie kampioenen konden uh, vallen, uh, konden komen. En. Uh, ja, en het gebeurde dus inderdaad op verschillende velden. Dus je, het ene veld was afhankelijk van het andere veld. En dat was het leuke van de, van de schakeling van het ene naar het andere stadion. En dat zal nu niet gebeuren. Nu wordt ook deze wedstrijd Ajax-Twente met twee commentatoren bemand. Uh, dat wordt eigenlijk een beetje de centrale wedstrijd. En ondertussen lopen er natuurlijk heel veel andere uh, ja. zaken doorheen. Bijvoorbeeld PSV, wat doet het in Groningen? Ja. ja, precies. Dat is nog belangrijk voor de tweede plaats. Voor de Champions League. Uh, wordt die wedstrijd van, van Ajax en Twente wordt die integraal uitgezonden? Of... Nou, nee, nee, nee. Het is wel, wat ik al zeg, een beetje de hoofdmaaltijd. Dus uh, dat was het, het centrale gedeelte. Maar we zullen juist, ik denk dat de kracht is van langs de lijn, om veel te schakelen en op de hoogte te worden gehouden van alles wat er gebeurt. En dus gaan we ook vrij snel en vrij vaak tussendoor naar andere wedstrijden. Ja. Maar we zullen lange uh, bestanddelen uh, wel gaan vullen met die wedstrijd ax ja. En het is ook mooi om te merken dat uh, bijna een derde van de Nederlanders dus die wedstrijd via de radio gaat volgen. Ja, ik denk dat dat toch ook een beetje een typisch Nederlands verschijnsel is. En daar mogen wij dus ook al blij mee zijn met Langs de Lijn. Wij zijn in Nederland nog steeds niet zo gewend aan, aan uh, betalen voor uh, tv-uitzendingen. Dus gewoon eigenlijk achter de decoder. Dat is, dat is gewoon iets typisch in, in veel landen, met name bijvoorbeeld in Engeland. Is, uh, zijn de betaalzenders en de, de wedstrijden die daar worden uitgezonden belangrijker. ...dan de samenvattingen op het open kanaal op tv. En wij bij, uh, hier bij Nederland, in Nederland zijn nog steeds aangewezen bij, uh, op Studio Sportsavonds. Wij willen graag nog om 7 uur op de hoogte worden gehouden van, van de samenvatting. Maar wij gaan niet allemaal betalen uh, om die wedstrijd live te zien. En wil je het dan toch volgen, dan kom je al snel bij Langs de Lijn terecht. Dus, dus ja, wij, wij zijn daar zelf heel blij mee. Maar het is wel een typisch, misschien wel een beetje een krenterig verschijnsel wat Nederland betreft. Wie wordt het, Twan? Ja, ik zet dan toch wel mijn geld op Twent. Ik bedoel, ik vind ze uh, voetballend iets, iets verder dan, uh, dan Ajax. En, uh, en ik heb het idee dat het bodemniveau, eigenlijk zeg maar het, het, uh, het niveau waarop ze altijd kunnen terugvallen... dat ja. dat bij Twent ook wat hoger ligt dan bij Ajax, die natuurlijk pas de, de opmars de laatste maanden hebben ingezet. We gaan het meemaken uh, zondag op de radio vooral, via langs de Lijn. Dankjewel, Twan van, van okay, Peperstraat. Hoi. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja,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 En vandaag gaan we terug naar 13 mei 2000, inderdaad. De datum dat de vuurwerkfabriek in Enschede explodeerde. Maar op die dag was ook het Eurovisie Songfestival in Zweden. In de loop van die uitzending werd duidelijk hoe serieus de ramp in Enschede was. En daarom werd de uitzending alsnog onderbroken. En dat kwam de NOS op veel kritiek te staan. Dat fragment hoort u zometeen. Opmerkelijk is dat toenmalig commentator en Mr. Songfestival Willem van Beuzenkom... de ramp al in zijn inleiding noemt. En natuurlijk begon de uitzending met de enige echte Eurovisie-tune. Goedenavond, hartelijk welkom vanuit het Globen Arena in Stockholm bij het 45e Eurovisie Songfestival. Waar ik verslag van zal doen, rekening houdend met de tragische gebeurtenissen in Enschede. Dat was Seraphane Subiri. En daarmee moet ik hier in Stockholm de uitzending besluiten. De toestand in Enschede is zodanig ernstig dat wij teruggaan naar Hilversum. U hoort het al, dames en heren, van Willem van Beuzenkom. In verband met de toenemende ernst van de situatie in Enschede... waarover aanvankelijk onduidelijkheid bestond... en na binnenkomst van de beelden drie kwartier geleden... heeft de NOS zojuist besloten om de uitzending van het Songfestival... verder niet voor te zetten. Goedenavond. Welkom bij deze gecombineerde uitzending... van Nova en het NOS-journaal op Nederland 2 en 3. Helemaal gewijd aan de ramp met de vuurwerkopslagplaats in Enschede. En we gaan door zolang er Niels is uit Enschede. Dat was Kees Driehuis als laatste, toen nog presentator van Nova... op de avond dus van de vuurwerkramp in Enschede. De televoting in Nederland liep in 2000 overigens in de soep... door het onderbreken van de uitzending. En een deskundige jury gaf die avond de punten. Linda Wagenmakers was de Nederlandse inzending dat jaar... eindigde uiteindelijk op de dertiende plaats met het nummer No Goodbyes. Lunch met Jurgen van den Berg... De hogeschool in Holland was deze week volop in het nieuws. Boze studenten hebben we gezien, met name ook de bestuursvoorzitter, Doekle Terfstra. Die uh, probeerde wat, uh, wat uh, lucht, licht te klaren, uh, wat lucht te klaren ook. Um, het ging allemaal over het uh, waardeloos geworden papiertje, over baangaranties vanuit de uitzendbranche en nog veel meer. En we besteden er vandaag ook nog even aandacht aan met een insider, wiens verhaal morgen ook in trouw is te lezen. Jaap Versluis, goedemiddag. Goedemiddag. Docent Media aan de Hogeschool in Holland, in Rotterdam is dat. Uh, morgen verschijnt dat opiniestuk in Trouw. En u zoekt heel bewust de media op. Waarom? Nou, omdat het momenteel beter dan nooit gaat met de holland Er is heel veel gebeurd. Er is een uh, verandering uh, aan de gang binnen in holland onder leiding van Doeker de Terpster. En daar ben ik als docent heel uh, tevreden over. En dat geldt denk ik ook voor de meeste studenten... Die, uh, die, uh, met wie het heel goed gaat, die heel tevreden zijn momenteel. Met name in de eerste twee jaar hier uh, in Rotterdam. Dus de berichtgeving is veel te eenzijdig, vindt u? Dat klopt ja. Aan wie ligt dat? Uh, ja, nou, ik, ik wil niet de media de schuld geven. Maar uh, er is natuurlijk een inspectie geweest. Nou, het, het rapport spreekt de boekdelen. We moeten die conclusie serieus uh, nemen. Maar het gaat natuurlijk wel over een traject over 2007, 2009. En sinds die tijd is er heel veel uh, gebeurd. Uh, met name onder leiding van onze nieuwe uh, voorzitter. We zijn bezig met veranderingen. Er is toch. Ja, ik, ik, ik heb het uh, meer dan ooit naar mijn zin juist uh, bij, uh, bij in Holland. En dan merk je ook aan, uh, aan de studenten. Um, te vergelijken, we hebben net een film van de Straat gehoord, dus een sportjournalist. Ja, en die beoordeelt natuurlijk ook de prestaties van uh, Ajax en Twente uh, vanuit dit seizoen en niet vanuit de twee of drie uh, jaar geleden. Mm. En dat mogen journalisten ook doen. Uh. Maar u, u zegt dus eigenlijk dat het inspectierapport en, en met name de mensen die daarmee aan de haal gegaan zijn, dat die te eenzijdig kijken. Ja, het is Inspectierapport uh, klopt, uh, maar het gaat erom uh, hoe ga je met inspectierapporten uh, om. Uh, welke conclusies verbind je eraan? Inspectierapport spreekt alleen uh, uh, iets uit over de processen die gangbaar zijn binnen het hbo-onderwijs. Maar goed, voorbeeld inspectierapport of de inspecteurs komen niet in de klas. En Dat is toch het hart van het onderwijs. En daar verbaas ik me over. Wil je echt goede uitspraken doen over de kwaliteit van het onderwijs, moet je ook in de klas komen. U hebt ze niet ik, gezien in ieder geval? Ik heb, ze, ik heb ze wel aan het werk gezien, de kamer naast ons. Uh, maar ze kwamen bij, uh, bij mij niet in de klas, helaas. Terwijl ik denk, ik, ja, ze concentreren zich alleen maar dingen die meetbaar zijn. De processen, de toetscriteria wel in orde. Nou, allemaal nuttig goed werk. Maar in het onderwijs gaat het denk ik ook oh. om verlogenheid, inspiratie, betrokkenheid, liefde, aandacht. Ja, en dat soort dingen kunnen gewoon niet gemeten worden. Nee. Nou, nou heb ik de afgelopen dagen heel veel studenten ook gezien. Waarvan ik bij sommigen ook wel eens denk: van ja, had je dan niet eerder aan de bel moeten trekken? Of, of gebruik je deze situatie nu ook om, om er op een makkelijke manier van af te komen misschien? Nou, dat ben ik het deels wel met u eens, wat me opvalt. Gisteren is er een informatiebijeenkomst geweest in Rotterdam... die heel goed verlopen is. Op dat gebied is Rotterdam is een stad van nuchterheid. Geen woorden, maar daden. En uh, heel veel studenten zijn nog steeds positief. En degene die de hart klagen zijn ook studenten... die, ja, eerlijk gezegd, misschien altijd wel mee hebben geleerd en uh, niet altijd een hele actieve studiehouding hebben gehad... en alleen maar louter koersen op de waarde van diploma. En die krijgen inderdaad toch wat moeilijkheden op de arbeidsmarkt. Ja. Maar studenten die proactief zijn, die studie gebruiken... om het uh, best uit zichzelf te halen, die uh, breed denken... die allerlei activiteiten doen in de wereld van de media... wat dan en ook entertainment, ja, die komen echt wel aan de bak, denk ik. Ja. Krijgt Doekle Terfza de boel weer aan de praat, hè? Nou, ik hoop het. Uh, ik, ik heb heel veel uh, uh, vertrouwen in hem. Ik vind het, uh, hij communiceert goed, ook uh, intern... En dat merk ik ook aan, uh, aan al onze collega's hier, aan studenten. We hebben het niet makkelijk gehad uh, de afgelopen tien jaar, eerlijk gezegd. We wilden altijd voorop lopen met alle negatieve gevolgen of ook verdienen. Maar ik uh, ervaar het toch als een frisse, frisse wind momenteel in Holland. En uh, ik denk dat we dat gebied ook uh, vernieuwend be bezig kunnen zijn. En dat. Uh, ja, elk nano heeft zijn voordeel hè, dat uh, we nu als eerste hogeschool echt gaan vernieuwen. Ja, uh, we gaan dat zien. Morgen uw stuk in, uh, in Trouw. En uh, het was eens even een ander verhaal uh, dat we de afgelopen week zo over in Holland hebben gehoord. Ja. Dank daarvoor. Dat... Jaap Versluis, okay. docent media aan de Hogeschool in Holland in Rotterdam. Zometeen het Media Forum. Dat doen we met Petra Grijzen van WNL en Aniel Ramdas. Uh, eerst is hier Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De Consumentenbond wil snel een onderzoek naar het gebruik van apparatuur waarmee telecomaanbieders het mobiele internetverkeer van hun klanten kunnen aftappen. Gisteren bleek dat de KPN omstreden technologie gebruikt waarmee het verkeer van alle mobiele klanten tot in detail bekeken kan worden. KPN zegt dat het internetverkeer alleen maar wordt geanalyseerd en dat er niet naar de inhoud wordt gekeken. Verschillende Europese landen zijn vandaag met gunstige groeicijfers gekomen. In Nederland groeide de economie met 0,9 procent, in Frankrijk met 1 procent en in Duitsland met anderhalf procent. Ook in Griekenland groeide de economie weer licht na een aantal kwartalen van forse krimp. En een Zwitsers vliegtuig op zonne-energie is vanochtend vertrokken voor zijn eerste internationale vlucht. De Solar Impulse tegen om tien over half negen op in de buurt van Neufchatel. De vlucht voert over Frankrijk en Luxemburg naar de Belgische hoofdstad Brussel, waar het toestel tegen de avond wordt verwacht. Dus een afstand van zo'n 600 kilometer. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken afgewisseld met een paar zonnige perioden. Alleen in het noordwesten van het land schijnt de zon uitbundig. In het binnenland ontstaan een aantal buien, maar langs de westkust blijft het droog. Bij een overwegend matige westenwind wordt het 14 graden aan de kust... en in het oosten loopt de temperatuur op naar een graad of 18. Vanavond klaart het langzaam op, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Het koelt af naar een graad of 8. Morgen is er vrij veel bewolking met verspreid over het land enkele buien. In de loop van de middag breekt in het westen de zon weer door. Het wordt morgen op veel plaatsen 16 of 17 graden. De dagen daarna verlopen wisselvalliger en vooral zondag wordt een frisse dag... Door een stevige noordwestenwind wordt het op veel plaatsen niet warmer dan een graad of 14. Ah, nu weer verkeersinformatie. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. staat file tussen Stroe en de Alfred Hoenderlo 8 kilometer. levert veel vertraging op. alternatief is de route via Barneveld over de A30, A12 en de A50. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven. Door een spoedreparatie file tussen Bokstol en Knopend Eckersweijer 6 kilometer. Bij Eckersweijer bij Eindhoven is de rechte rijstrook dicht... Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidsendam, 4 kilometer... door een vrachtwagen met een klapband. En op de A50, Os richting Eindhoven... tussen so Sint-Oederode en Son en Breugel, 3 kilometer fieden. En dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met Petra Grijze tv-presentatrice van WNL... en Aniel Ramdas, schrijver, journalist en programmamaker. Welkom allebei. Um, de finale, we hebben hem niet gehaald, Aniel. Ja, helaas... Ik heb het vanmorgen gelezen in de krant. Je staat niet gisteravond voor de buis om Nederland te supporten. Nee, helaas. <lacht> lach. Nee, Maar het Eurovisie Zongfestival is een heel ver, merkwaardig verschijnsel. Het is ooit begonnen als een technisch hoogstandje. Men ontdekte dat je uh, simultaan televisie kon uitzenden in meerdere Europese landen tegelijk. En toen wist men niet wat men moest uitzenden. En toen heeft men bedacht van we zullen iets van muziek doen. Kijk aan. En zo is het Eurovisie Zongfestival begonnen. En wow. intussen kunnen we over de hele wereld van alles uitzenden. En dan is het hele Eurovisie Zongfestival niet. Ben nodig. Nee, is dat is dus zonde. Dus zeg maar, de, de, de aanleiding die is al lang uh, achterhaald. Ja, technologisch zouden da Daarom zou dat niet meer hoeven doen. Dat nee. was een technisch hoogstandje ja. vroeger. Wat vond je van Moldavië? <laughs> Pijnlijke vraag, want ook ik heb het niet gezien. de plop heb je niet gezien met uh, uh, die puntmuts. Oh nee, oh ja, erg. Nee, ik heb het niet gezien. Ja, nee, ik ben geen fan van het Zoom uh, Festival. Ik weet niet of, die, of je dat nog mag zeggen, maar uh, nee, ik heb wel een fragment gehoord uh, van de 3J's. Ik heb ook wel even gekeken op internet, maar. Ja, nee, ik hoorde allemaal lovende verhalen en het was fantastisch gezongen. Maar ik weet niet of het aan mijn muzikale gehoor ligt, ongetwijfeld. Maar ik vond ik het maar niet zo goed. Oh, hmm, Oké. Okay. De Trots, die zijn nu alweer bezig met het Songfestival 2012. Die zeggen van, nou, wij zijn de omroep voor het Songfestival. We gaan, nu, we gaan even deze teleurstelling wegdrinken en dan richten we ons alweer op volgend jaar. Ja, ze moeten gewoon de troubadour nog een keertje inzenden. Kijk wat een dan Lenny Coeur. Ja, ja, dat was tenminste een mooi lied. En volgens mij vinden ze gewoon hard weer. Dat zou oh, stink zijn. is ik nooit origineels en dan kijkt hij heel verdwijnen. kijk echt even zo. Dat is wel heel oud dat hoor, een vrouw met een gitaar. Ja, en ik weet zeker dat mensen eraan toe zijn. Ja. Nou, dat zou ook kunnen, hoor. Dat, dat juist doorbreekt al die glimmer en gletteren. Moldavië was jouw favoriet. Nee, he? nee, nee, helemaal niet. Maar dat was echt een, <laughs> dat was weer zo'n zo, zo kermisact, zeg maar. En die zijn wel door. En, en goed, wat je ook verder van die, die reëefs vindt. Maar dat zijn wel muzikanten, ja. die kunnen echt wel zingen. Ja. Nou ja, die komen daar met een liedje. Daar kan je ook van alles van vinden. Maar die gaan dan niet door. Maar zo'n zo, zo kermisattractie ja. <tiedacht> wel. Dat <tiedacht> is toch raar? Ja, ik heb het nooit begrepen, het hele songfestival niet, maar ja. Nee. Jullie hebben niet gekeken, dus ik kan ook wel vragen van... waren de commentatoren een beetje kritisch genoeg en zo, maar dat... Alleen, dat vond ik dus tegenvallen. Want ik heb wel een stukje gehoord, vanochtend op de radio... en toen was echt net een stukje, was het net een beetje uit de toon. Ja, de, nou, ik ben niet heel muzikaal, maar ik dacht dat toch wel te horen. En dan hoor ik zeggen van, nee, dat was kraakhelder, hartstikke mooi. En dacht ik, hè? Maar ja, maar het is ook heel zielig als je commentator wordt van het Eurovisie Songfestival. Ja, of mag je niet heel kritisch zijn? Is dat? Nee, je moet iets... Nou ja, het is zo wezenloos. Dat wezen dat nou ja, nee, volgens mij Willem van Beuzenkom kon, en, en Conald Maas ook. Die kon eigenlijk heel, op een hele mooie manier toch iemand en totaal En ik het vertellen, achtergrondjes ja. geven. Dat je... Maar het probleem is ook Jan Smit was nu co-commentator. Ja, dat is iemand van de kliek ja, van, uh, okay. van Volendam. Dus dan is het wel lastig natuurlijk om je eigen vrienden af te vallen. Maar er is ook nog een andere commentator, toch? Waren er twee? ja. Nou ja, goed, dat is zo, ja. Zullen we naar een ander onderwerp gaan? <laughs> he -he. <laughs> Hoewel, ja, jij zegt hè, maar nu komt het, uh, Anio. He -he. uh, vanavond is de laatste uitzending van het eerste seizoen van Ponyoes. Laten we even luisteren. Vanavond in het Ponyoes. Jarige Wilders krijgt cadeautje van het CDA. Nog drie jaartjes en dan komt uh, Abraham uh, voorbij. Uh, een beetje ouwe lul. Uh... <lacht> Wat wacht het ongeveer. Zover de allereerste aflevering van het Ponyoes. Tot morgen. <tus> Ja, dat was in september vorig jaar en vanavond sluiten ze dus dat eerste seizoen af. Uh, Petra, jullie zijn eigenlijk samen met uh, Poon uh, in het bestel gekomen. Ja. Wat vind je van uh, de collega's? Nou, ik vind dat Poon het heel goed heeft gedaan. Ik bedoel, je kunt discussiëren over de onderwerpen en hoe ze het doen. Maar ze hebben wel waargemaakt wat ze van plan waren. Ze zijn rebels, ze hebben tegen alles aangeschopt. Ze doen het echt heel anders, en confronterend. En dat hebben ze heel goed neergezet. Ik vind dat als je kijkt naar uh, Poon, of naar Poonnieuws, dan weet je dat is Poniums. Dat is het. En dat hebben ze, dat hebben ze toch wel goed neergezet, vind ja. ik, binnen een jaar. Aniel. Ja, ik, vind, ik ben het totaal niet eens met, met je. Want ze hadden beloofd dat ze onthullende journalistiek zouden, aan onthullende journalistiek zouden doen. Ze zouden uh, het op een hele andere manier uh, informatie naar ons brengen. Uh, afwijkend en origineel en spitsvondig, et cetera. En het enige wat je ziet is een aaneenschakeling van al bollige sketches. En het probleem is ook, ze, het is een toneelstukje. Het is een cabaretstukje dat ze opvoeren iedere keer weer. daar heb je Castricum weer. En zijn de politici ook al Castricum getraind en castricum immuun. Dus gaan ze allebei een spelletje meespelen. Maar ze hebben toch maar het, bijvoorbeeld... Het is, het is een vanstalte, nee, slecht over de, over de, over... Het is gewoon slechte Monty Python. Over die onthullingen nog even. Uh, ze hebben bijvoorbeeld toen in die tijd van die, van die PVV-kamerleden... hebben zij toch een aantal dingen boven water gehaald. Ze hebben een aantal dingen aangescherpt. Ze hebben een aantal dingen die al boven water kwamen... Uh, nog eens een keertje duidelijker... Uh, in beeld gebracht. Dus ze hebben wel in die zin geprobeerd... Om, om het harder te maken dan het is. Maar het blijft natuurlijk gewoon ontzettend slechte televisie, zonde van, on, van, van, van de publieke netten. Ik bedoel, het zou leuk zijn als het ergens op net vijf tussen een secret story enzovoort verborgen zou zijn. Dat is helemaal niet erg. Maar dat al wij belastingbetalers hieraan moeten we betalen. Jij een vindt kwartier, dat het voor ja. de publieke omroep niks toevoegt. Nee. Jij bent het daar dus niet mee eens. Nou ja, Kijk, ze hebben gezegd, wij, wij willen confronteren, we willen een rebel zijn en dat gaan we doen. En dat, dat is wat ze doen, ongeacht wat je ervan vindt, of je ze goed of slecht vindt. Ze hebben wel waargemaakt. Maar vind je ze het goed of slecht? Nou ja, goed. Ik vind sommige dingen doen zij heel erg goed. Bijvoorbeeld het ging over de PVV. Zijn ze naar Volendam gegaan? Hebben ze gevraagd aan mensen wat ze allemaal hebben gestemd? Dat gaat dan op een hele suggestieve manier. Goh, ja, u heeft ook PVV gestemd. En ja, ja, dat hebben we gedaan. Ja, want er zijn zoveel buitenlanders hier. Ja, inderdaad. Ja, laten we even kijken. En dan gaan zij dus rondkijken. En dan komen ze naar één, Dat was één allochtal, geloof ik. En dat vind ik dus iets, dat heb ik nog niet iemand anders zien doen. En denk van ja, dat is Daar ze ook. Je beschrijft een sketch, je journalistiek. Nou, waarom niet? Is dit journalistiek nou, of is ja. het een leuk spelletje? Nee, oké, okay, nou ja, het is het een het journalistiek is, maar... En, en, en ja, en dat, dan op dat tijdstip uitzenden, uh, de publieke netten zijn heel kostbaar. Onze tijd is kostbaar, dat moet je niet verdoen. Dat is wat zij doen. Ze en doen wat vind je dan tijd. van Heilig Gras? Vind je dat dat wel kan? Ze zijn nu ook met een sportprogramma bezig. Heeft Heilig Gras? Ja, dat ja. heb, ik, heb ik niet gezien. Daar heb ik geen enkele mening over. In ons mediaforum zit Marianne Zwageman... die overigens betrokken is geweest bij de oprichting van Poont. En die zegt, ja dat is nou iets wat wij niet in het beleidsplan hadden staan. Dat wordt gepresenteerd door een oude man, uh, Henk Spaan... die al jarenlang op de televisie is. Dat is nou niet typisch oh, ja, Poont. Ja. En ze kiezen dan ook nog eens een onderwerp voetbal. Want uh, dat, dat hebben we nog niet op de Nederlandse televisie nee. zogenaamd. Nee, ja, en dat is dus ook weer niet goed. Kijk, de schijnwerper <lacht> ja, staat dus op Poont en ook op, wel op WNL. En uh, uh, dan denk ik van, nou, zij moeten zich dus ontzettend... Profileren, weet je wel, want dat is de opdracht. Dus dat doen ze dan ook. En vervolgens hebben ze dan één programma. Nou, dat valt dan net niet in dat rebelse. En dan is het meteen: hup iedereen erop. Terwijl ik doe. Lingo of midsummer murders van ik lingo ja, ja, ik bedoel dat, dat... <laughs> dat is toch educatief educatiever dan Wie lingo is of ja, tuurlijk daar leer je nog wat van? Nee, maar Jurgen, dat vind ik ja. niet. niet en vind maar, ik nogmaals? Uh... Ik, vind, ik vind Henk Spaan een fantastisch programma maken en dat dat Heilig Gras is een fantastisch programma. Alleen je kunt je afvragen, dus iemand uit de uit de kiem zeg maar van. Poont, die, die zet daar zelf vraagtekens bij. Zegt van, ja, moeten wij dat nu doen? Ik bedoel, als, dat, als dat programma bij de vader had gezeten of... of maar Poont heeft zich heel, heel erg geprofileerd. De andere omroepen... Die hebben dat eigenlijk nauwelijks... Ik bedoel, het verschil tussen Avro, Tros en CRV, Caro. Nou, kan jij het vertellen? Ik kan het, niet, ik kan het niet zien. Maar als het dan gaat over bonus, dan hebben ze één programma. Dat, dat is dat wel valt waar. Dan niet. Je en kunt ponies het... wel meteen herkennen. Maar, het, uh, maar de smakeloosheid daarvan vooral. En al, al, al, alleen maar herkenbaarheid vergroten is dit op gaat... zelf geen kunst. Nee, maar dit gaat over het in in inlijven van een programma... wat dan misschien net niet binnen dat hele rebellische kader valt. Ja. Nou, ik vind dat een beetje overdreven om daar Goed, nou, ze gaan nu even voorlopig even op zomerreces. en dan, uh, daarna komen ze vreselijk toch wel terug. Ja, helaas. Op, ja, ja. Uh, over, over dat zomerreces gesproken, hè? Uh, bedoel, mijn buurman is, is bouwvakker en die zegt zomerreces. Hoezo? Wat is dat bij die omroep altijd? Uh, ineens iedereen gaat maar op vakantie uh, uh, en uh, zo. Uh, hij wat gaat toch uh, ook met bouwvak? Ja. <laughs> Ja, maar drie weken nee. of zo, Pauw en een zijn er vier ik ben maanden eens. Ja, dat is, dat, ik vind dat ook raar. want hier hebben jullie zomerreces? Wij hebben drie juni laatste uitzending, en we zomerreces. En dan vier uh, uh, in september gaan we weer verder. Maar ja, ik moet zeggen, de nieuwstroom houdt op zich niet op natuurlijk. Ik nee. bedoel, belangrijke nieuwsstroom wel. Politiek Den Haag gaat ook met reces en dan droogt er wel wat op. Maar... In principe, zo waarom zomer, zou je niet doorgaan? Zo'n zomerreces komt eigenlijk uit de tijd... toen wij nog een agrarische samenleving waren. <laughs> Dan moest je rekening houden met oogsttijden en planttijden. En daar, daar moest je je naar schikken. En tussen hebben we daar niet zo'n last van... En toch blijven we een bepaalde traditie hoog houden. Ja. Het is heel, heel gek. Maar vooral ook dus in de, in de, in de mediawereld. Ja, dat is een maar, soort luxe dramatisch. positie. Nou ja, het is dus niet eens luxe. Want de, de meeste uh, omroepen doen dat vooral uit bezuinigingsoverwegingen. En dan sturen ze mensen weg of hoeven ze geen programma's te maken. Maar dat is belachelijk. Want inderdaad, het nieuws gaat gewoon door. De rest van de wereld draait door. En wij doen alsof alles drie maanden even stil is. Omdat wij daar even geen tijd voor hebben. Ja. Terwijl je dus, als je bijvoorbeeld in Amerika, David Letterman, ik denk dat hij misschien in een heel jaar, nou twee weken er niet is of zo. Maar die ja. is er gewoon altijd. Ja, ja je moet, in Amerika is het zo dat je hele korte breaks hebt hè, rond bepaalde feestdagen. Dan zijn ze er vijf dagen niet. En daar is het weer gewoon volop stom. Iets anders. Een uh, opmerkelijk bericht vanmorgen. Facebook probeert Google zwart te maken en heeft daarvoor een PR-bureau ingehuurd. Uh, dat bureau zou journalisten hebben gewezen op uh, privacyproblemen bij Google. Peter, jij wilde dit onderwerp graag even aanstippen. Nou ja, het is natuurlijk wel apart als je hoort dat Facebook, een van de, nou, volgens mij, uh, instanties die toch regelmatig in het nieuws komt als het gaat over privacy schendingen. Gisteren nog bleek dat adverteerders nog steeds toegang tot de persoonlijke informatie hebben van Facebook-leden. En identiteitsdiefstal uh, via sociale netwerken is vertienvoudigd, omdat Facebook echt een schat aan makkelijk toegankelijke informatie verschaft. Kortom, uh, ja pot verwijt de ketel. Dit is uh, ongelooflijk bizar, vind ik. En ook als je kijkt naar dat uh, reclamebureau, dat is een PR-fabriek van je welste een van de grootste ter wereld, Beurs uh, en uh, Marsteller. En die hebben echt ook niet een al te smetteloos verleden. Die zijn ingezet. En... Ja, maar ze hadden een verhaal eigenlijk al helemaal klaar. ze hebben een of andere blogger, een journalist eigenlijk ingeschakeld van wil je dit niet namens ons uh, uh, uh, Precies, posten, zeg maar? Ja, zodat hij ja. het in de wereld komt. Ja, en die blogger die heeft uh, gekeken en die dacht van nou, dit valt allemaal reus mee. Weet je wat? Ik ga die e-mails dan wel even publiceren van dat PR-bureau. Dus het werkte eigenlijk te tegen hun. En uiteindelijk werkte het tegen En ik heb begrepen dat ze het ook naar USA Today hebben gestuurd. Ze vonden het ook niet kunnen. Dus uiteindelijk heeft het helemaal totaal tegen dit bureau gewerkt. En dat vind ik dan op zich wel weer goed. Nou ja, en dat ook dat tegen, Facebook. Uh, Anil, ja, jij tegen zit, Facebook. jij zit op Facebook. Ja, ja, wat, ja, ik zit op Facebook. En Maar weet je wat het komische van, uh, uh, van is? Uh, ja, ik bedoel, je hebt gelijk. Potverwijde ketel. Dat is een soort afreking in, in, soort in het criminele circuit. Maar, uh, <laughs> maar je moet, uh, het grappige is dat deze hele onthulling erop duidt... dat Facebook helemaal niet weet hoe sociale media tegenwoordig werken. Want als je eenmaal in de gaten hebt, dat dit het feit dat wij dit hier bespreken, dat straks overal staat, is ontzettend slecht voor Facebook. Ja. Met als gevolg dat we hieruit moeten concluderen dat die mensen absoluut niet weten in welke tijdperk ze zelf zijn beland. Maar ga je zelf om Facebooken binnenkort dan? Nee, maar Facebook gebruik ik een beetje als een soort muziekplatform. Ik uh, wissel daar heel veel muziekjes uit en uh, leer mensen kennen die een bepaalde smaak hebben en waar ik de ontdekkingen bij doe. Maar over het algemeen uh, uh, weet ik van Facebook dat je een heleboel ellende mee meekrijgt. Ik bedoel, als je Ergens een foto van je wordt getagd, dan krijg je het met geen mogelijkheid geontagd. Het enige wat ik goed kan op Facebook is ontvrienden. Dat, dat doe ik met enige regelmaat. Even opfrissen, schoonmaken. Helemaal rigoureus. Rig en goeie dan vrienden. zodanig dat de mensen het aan de andere kant ook merken. Hoe doe je dat? dan? Uh, um, heel hard druk op het. het ik toetje. ontvriend jou ik, nu. <laughs> ja, maar iemand die begint met ik heb een hele goede ochtend gehad, die ga je meteen ik meteen vrienden. Dat is gewoon. Ja. Jij zit er niet op, hè, Petra? Nee, ik zit er niet op. Nee. Dit is een van de redenen, als het gaat over die privacy. Ja. En we hadden het er net al even over, Ja, die foto's. Ik bedoel, je moet bijna je eigen vrienden gaan een soort van censureren. Oh nee, nee. Die foto nee, alsjeblieft niet op Facebook zetten. Ja. Want dan sta ik meteen overal. Want ik heb net begrepen: via die tags kom ja. je meteen ja. door woep, in iemand anders vriendengroep terecht. Jij moet mensen ook fysiek beginnen te ontvrienden. Het is ja. toch echt <laughs> een fantastische ja, van je niet. Gewoon naar het café gaan met je vrienden en een, een leuke avond hebben, denk ik. Prima. Dank voor jullie bijdrage in het Mediaforum. Petra Grijs en Aniel Ramdas. Dit is Radio 1 Lunch. Snel door naar de andere kant van de tafel, want daar is aangeschoven... André Eegdeman, die is 41 jaar en komt uit Alblasserdam. Welkom. Dank je. Laatste kandidaat deze week in de Nationale Nieuwsquiz. Uh, André, wat doe je voor de, voor de kost? Ik uh, werk bij de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit. Ach, jullie speuren al die rare spijkers in pakken, uh, pasta en dat soort dingen op. Yes, yes, yes. yes. Uh, heel breed, uh, heel breed scala. Uh, ik doe met name uh, de, de grote vlees- en vleeswarenbedrijven bezoeken. En hoe is het daarmee gesteld? Uh, ja, we bewijzen nog regelmatig dat we nodig zijn. Ja, dus dat, ja. uh, dat geeft ons ook weer uh, uh, het recht van bestaan, zou ik maar zeggen. Ja. En uh, dat we ook, uh, ja, uh, waar geld is, uh, wordt geld gemaakt. En uh, waar iets te verdienen valt, daar wil men uh, soms wel eens rommelen. Af en toe de kantjes ervan aflopen. En het is goed ja. dus dat jullie er dan zijn. Nou, ga daarmee door vooral. Uh, voor ons allerbelang, zou ik bijna zeggen. Um, we gaan de quiz spelen. Um, 91 punten, dat is de te kloppen scoren. Eerst gaan we de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. In meer dan 6 decadens, na het einde van de War 2... ...een Duitse court vond een 91-jarige vormer autoworker... ...gegaan. Rechters veroordeelden Demjan Hulck voor medeplichtigheid aan massamoord. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij in vernietigingskamp Sobibor. Hij had het niet verstanden in het eerste ogenblik. Nee? Ik heb hem gezegd... you are vrij. En daar vroeg hij mij... ...wie ik schlafe... Nee, Demjanjoek heeft niet gedroomd. Het gerecht heeft gezegd dat er geen vluchtgevaar besteedt. Schuldig dus, maar hij mag de cel verlaten. Ja, John Demjanjoek hoorde gisteren het vonnis aan in het proces. waarin hij werd beschuldigd van medeplichtigheid aan de moord op meer dan 28.000 joden. in het vernietigingskamp Sobibor tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vraag 1. Hoeveel jaar gevangenisstraf kreeg deze Demjanjoek gisteren opgelegd? Vijf jaar. En dat is goed, er was zes jaar geëist. Door zijn hoge leeftijd van 91 hoeft hij de straf niet meer daadwerkelijk uit te zitten. Vraag 2. In welke Duitse stad werd dat proces tegen Demjanjoek gehouden? München. Ook dat is goed. Vraag 3. Demjanjoek kreeg nu dus vijf jaar cel opgelegd... maar in 1988 werd hij al eens ter dood veroordeeld. In 1993 werd hij in hoger beroep echter toch weer vrijgesproken... omdat oorlogsmisdaden niet bewezen konden worden. In welk land werd Demjanjoek in de tijd veroordeeld en later vrijgesproken? Amerika? Nee, dat is niet goed. Het is Israël. Uh, de geboren Oekraïner werd uitgeleverd door de Verenigde Staten... waar hij in de tijd woonde, omdat hij de kampbeul Iwan de Verschrikkelijke zou zijn. Na Adolf Eichmann was hij de tweede persoon in Israël... tegen wie de doodschap werd uitgesproken. Omdat er mogelijk sprake was van een persoonsverwisseling... kwam Joek vijf jaar later op vrije voeten. Vraag 4. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? We hebben een wet, en daarin die wet staat... dat we alleen maar tewerkstellingsvergunningen geven... voor mensen van buiten de Europese Unie... in het geval dat er geen mensen binnen de Europese Unie zijn... die dat werk kunnen doen. Henk Kamp. Ja, dat is goed. Uh, Henk Kamp wil flink de rem op de instroom van Roemenen en Bulgaren... die hier komen om seizoenswerk te doen. Volgens Kamp zijn er genoeg Nederlanders met een uitkering... die aardbeien kunnen plukken of asperges kunnen steken. Vraag 5. Om de tuinders een beetje tegemoet te komen... heeft Kamp aangekondigd dat een overheidsinstelling... hen tot 1 juli uitgebreid gaat helpen... bij het zoeken naar personeel dat zonder vergunning aan de slag kan. Welke instelling is dat? UWV. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, UWV. De minister houdt de deur toch een beetje op een kier... want als de zoektocht toch niks oplevert... dan mag het UWV binnen twee weken aanvragen... voor Roemenen en Bulgaren beoordelen en verlenen, zegt hij. Laatste vraag. Maximaal vier punten verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is natuurlijk, wat bedoelen we hier? Uh, bij het onderwerp gaat het dus om één term. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Marokko heb ik na 1980 nooit meer teruggezien. Stop. Eurovisie Songfestival. Waarom denk je dat? Omdat uh, Marokko volgens mij een aantal maal heeft deelgenomen... en daarna... Uh, afgehaakt heeft omdat men het uh, te commercieel en uh, te, te westers vond. De andere aanwijzingen waren geweest... Logan is mijn ongekroonde koning. Sinds 1975 ben ik voor Nederland geen succes. En gisteren stranden de drieëzen in mijn halve finale. Ik zag je al een gebaar van overwinning maken. Hartstikke goed, man. Ja, dit is inderdaad het Eurovisie Songfestival. Uh, nou, dat wordt nog heel spannend dan. Uh, 91, hè, zeiden we. Uh, dan moet je er dus... Factor is 8 nu. Je hebt 8, uh, 8 punten gehaald in de factor. Dus dat betekent 12 vragen goed en je gaat er overheen. En dat is gewoon te doen.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 Het is goed dat Maxima de titel koningin krijgt. Prinses of koningin, uh, daarover is discussie ontstaan. De oppositiepartijen die vinden dat Maxima geen koningin mag heten... als Willem-Alexander straks de, de troon bestijgt. Ze vinden dat ouderwets. En bovendien uh, moeten mannen en vrouwen gelijk worden behandeld... want prins Klaus werd immers ook geen koning. Nou, uh, u mag reageren op die stelling. Het is goed dat Maxima de titel koningin krijgt. Bent u daarmee eens of onneemt. Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan de hashtag standpunt. We zijn terug bij André Egdeman, 41 jaar, uit Alblasserdam. Uh, factor 8 had hij zojuist. Um, om over die 91 heen te gaan, die er nu staan, van Gordon Verhagen... moet je 12 vragen goed hebben. Um, in 90 seconden, dat is gewoon mogelijk. Dus uh, het wordt heel spannend. Het, het is een beetje Twente-Ajax. Ja, een beetje de, de, hetzelfde ongeveer. <laughs> ja. um, we gaan het gewoon doen. Ik, ik stel die vragen zo luid en duidelijk mogelijk. Het ja. heeft geen zin om er doorheen te schreeuwen. Want ik moet de vraag afmaken. Dat staat gewoon in de spelregels. Ja. Um, als je het antwoord niet weet pas roepen, dan stel ik snel de volgende vraag. Daar komen ze. De nationale nieuwsquiz. De vrouwen van welke voetbalclub zijn landskampioen geworden? Twente. Dat is goed. Wie heeft tegenover het blad Rolling Stone het geheim van zijn kapselprijs gegeven? Donald Trump. Dat is goed. In welke Nederlandse stad zou per hoofd van de bevolking de meeste cocaïne worden gebruikt? Amsterdam. Is goed. Een dierenrechtenorganisatie roept op tot een boycott van welke film? Pas. Water for Elephants. Welke Nederlandse stad krijgt uiterlijk in 2015 een World Trade Center? Utrecht. Dat is fout. Den Haag, Stichting Vluchtelingen... stuurt een vliegtuig met noodhulpgoederen naar welk land? Libië. Dat is niet goed. Ivoorkust. Aan welk Europees land zal premier Rutte dinsdag een bezoek brengen? Polen. Dat is goed. Wat uit de Tweede Wereldoorlog is mogelijk aangetroffen in een Zeeuwse dijk? Een uh, massagraf. Dat is goed. Volgens een Amerikaanse senator droeg Osama Bin Laden... alleen welk kledingstuk toen hij werd neergeschoten? Onderbroek. Is goed. De zoon van welke bekende oud-voetballer... is in Italië opgepakt wegens een drugsdeal? Ruud Gullit. Is goed. Wat kostte vorig jaar volgens het eigen jaarverslag 38 miljoen euro? Het Koningshuis. Dat is goed. De regering van welk land gaat hulp bieden... aan slachtoffers van een aardbeving in de stad Lorca? Uh, Frankrijk. Nee, Spanje. Wat is de naam van de zangeres die voor de camera van AT5... ruzie kreeg met een automobilist? Uh, Glennis Grace. Dat is goed. Wat is vastgesteld bij een pluimveehouderij in Kootwijkenbroek? Uh, vogelgriep H7. Is goed. Als FC Twente kampioen wordt... gaat het team met welk vervoermiddel terug naar Enschede? Met een legerhelikopter. Dat is goed. De Britse politie gaat het onderzoek naar de verdwijning... van welk meisje heropenen? Uh, Madeleine McCain. Madeleine Dat, is goed. Madeleine, ja. Dat is goed. De EU is er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken... over stresstest voor wat... Uh, banken. Nee, kerncentrales. De hoofdredacteur van Playboy heeft spijt dat hij niet is ingegaan op een voorstel van de meisjes uit welke serie? Uh, Dames in de dop. Nee. Oh, oh geef was het. Ah. Wat denk je zelf, André? Ik heb geen flow, ik, ik weet het echt niet. Je moest het twaalf hebben, hè? Ja. Gordon Vragen, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Jij had 91 punten deze week. Nee, dat klopt ja. Heb je mee zitten turven? Een beetje, maar ik, misschien heb ik het niet goed geturfd. Volgens mij heeft hij het wel net gehaald, dacht ik zo. Dit is die spanning die ik opbouw hè, <lacht> dat, dat merk je gewoon hè. Ik zie hem even... Ja, hij had het 12, goed. Oh! Ja. Oh, nee, je moet zeggen we? de gaat ineens iets veranderen. Nee, 12 goed. Dus dat betekent 96 punten. Gefeliciteerd. Yes. Ja, is heel mooi van hem. ja het echt heel goed. Ja, het, het, het, het, is heel het is echt een soort Ajax Twente, dit. Uh, ben je teleurgesteld, Gordon? Nou, kijk, ik wist dat het zou kunnen. Ik, weer, ik heb bewondering voor hem, dus ik ben wel een beetje teleurgesteld. Maar ik vind het wel goed wat hij gedaan ja, heeft. Ja, want je had een, on ja, een, een vrijwel onmogelijke score neergezet, uh, 91. En hij, hij moest dus ook met de druk omgaan, André. Maar dat is een coole kikker, dat blijkt. Ik heb uh, echt heel goed gedaan. Ja, nou jij ook trouwens. Dus je kan met opgeheven hoofd op verjaardagspartijtjes komen en zeggen dat je dan de, de, de, nou ja, de nipte nummer twee was uh, deze week. Doe gewoon over het uh, een tijdje nog eens een keer mee zou ik zeggen. Dat zou ik zeker doen. Oké, okay. uh, toch een goed weekend hè? Ja, uh, okay. André, gefeliciteerd. Uh, 300 euro krijg je van ons. Naast het normale prijs en voor beeld en geluid, de lunchradio en de mok. Uh, ja, wat ga je ermee doen? Um, we zijn dit moment bezig met een camera aan het verbouwen. Dus dat, uh, dat, dat werkt altijd wel mee, moet ik zeggen. Een beetje verf of zo kan je wel verkopen. Ja, er dat komt. soort dingen. En, uh, laat ik het zo zeggen, uh, een keer uh, leuke dingen doen... Uh. Ja, maar... uh, eigenlijk nog niet echt helemaal over nagedacht. Met het feit, met die 91-scoren had ik echt zoiets van, ja, ja. nog niet overdromen maar... ja. Ja, Ik zag je net een, een prachtig overwinningsgebaar maken. Ja. En het, is, ja. uh, het komt je toe, want uh, uh, heel goed gespeeld. Nog een keer gefeliciteerd. En Dank een je goede al. reis terug. Dank je. En wij melden ons straks om uh, kwart over een weer. Dan gaat het over het Songfestival. Ja, als je alle statistieken bekeek, dan, uh, dan hadden we de j's helemaal niet moeten sturen. Daar heeft iemand serieus onderzoek naar gedaan. En daar gaan we mee straks uh, gaan we mee praten. Nu eerst het NOS Journaal.